Op 15 en 16 oktober wordt in Geneve op hoog niveau onderhandeld. Dat is besloten tijdens overleg met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Zarif tijdens de algemene vergadering van de VN. Vooral de Europeanen toonden zich na afloop opgetogen over de veranderde Ita Iraanse opstelling. Amerikaanse minister Kerry had na afloop een gesprek onder vier ogen met Zarif. Ook Kerry was positief, maar hij zei ook dat er nog een hoop werk te doen is.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 Premier Rutte zei aan het eind van twee dagen algemene politieke beschouwingen... dat minister Dijsselbloem alle partijen volgende week uitnodigt. Het ges de gesprekken moeten leiden tot een breder draagvlak voor de begroting, zei Rutte. Maar de oppositie is er niet ge gerust op. Ze vinden dat er veel onduidelijkheid blijft over wat er nog aangepast wordt. Het weer, vannacht koud, 4 tot 9 graden. Overdag geregeld zon, ongeveer 17 graden. En in het weekend meer wind, maar wel mooi nazomerweer.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 Dat geld van de pensioenfondsen, van wie is dat nou eigenlijk? Dat wil Jan de Groot heel graag weten. Mocht je een antwoord weten, bel naar 0800-1121. Antwoorden en vragen kunnen ook uh, via de mail gestuurd worden... nachtsuster@omroepmax.nl, omropmaxnl Of een tweet, @nachtsuster, nachtzuster. Of uh, kom een kijkje nemen op de chat. www.omropmax.nl slash nachtzuster En uh, dan eventjes de chat aanklikken. En kijk ook eens op de Facebookpagina. Dat deden ook Berend van Beker, Rita Middelkoop en Ita Schep... En die werden beloond omdat ze de pagina likten van Nachtzuster... met een leuk dvd'tje. Dus uh, die mogelijkheid bestaat ook nog. Maar ja, het draait natuurlijk allemaal om vragen en antwoorden hier. 0800-1121. Als je weet hoe ze bij de Chinees al die bami in dat ene kleine bakje krijgen... Of als je weet of bier met bruine suiker verwarmd... nog steeds wordt gebruikt tegen een verkoudheid. Joop die wil weten waarom de woningbouwverenigingen... niet gewoon zonnecellen op alle daken plaatsen. Want dat geeft meer rendement dan wanneer je het geld ergens parkeert... En uh, eens even kijken, Marja is dus nog op zoek... naar positieve ervaringen met bijvoorbeeld Astro-TV. Is er iemand bij wie zo'n voorspelling wel eens is uitgekomen? Geef het door via 0800 1121. En dan is het nu vier minuten over vier. Traditioneel het moment op Radio 1... dat er disco gedraaid wordt om wakker te worden. Chic is dit. Dance, dance, dance. Drives me crazy, makes me hazy En dance, dance, dance. Oftewel Jossa, Jossa, Jossa van chic was dat. 0800-1121. Dat is nog steeds het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Anita, nacht. Hallo, Anita. Nee, ik heb een vraagje. Oh, dat is mooi. Um, <laughs> ik hoor je heel slecht trouwens, heel raar. Echt waar? Nou, ik je beter. Oh, wacht even hoor, want dan uh, zet ik even de telefoon weer recht. Want ik is misschien van het bureau een beetje verschoven. Ja, zo is het beter hè? Uh, ja, zo is beter. Ja. ja. Um, waar haal ik een Nederlandse vlag vandaan? Oh, waar heb je die voor nodig? Nou, mijn dochter die gaat uh, waarschijnlijk uh, de diploma halen. Oh jee. En uh, ik zie al een hele mooie Nederlandse vlaggen, maar ik heb er geen een. Ja, nee, dan, maar dan heb je hem inderdaad. Ook nooit in winkels liggen. Wanneer, maar je hebt hem waarschijnlijk ergens in, uh, in juni dan nodig. Ja. Oh, dan ben je wel in ieder geval er uh, ruim op tijd bij. Ja, nou, ja, ja, ja. Heel verstandig. Ja, dus of een Nederlandse vlag. Moet je dan ook een stok hebben? Of zeg je nou, Ja, ja een stok. Oh, dat heet geen stok, hè? Dat heet een, uh, wat hebben we, vlaggenmast. Oh, vlaggenmast, sorry. Ja, en dan moet je ook nog een keer zo'n bevestiging krijgen, wat dat je tegen de muur moet schroeven. Ja, nou dat kan een man wel. Ja? ja. Oh, gelukkig. Uh, nou, de, dus uh, een Nederlandse vlag, een vlag. Maar, nee, maar vlag ik heb een... ze nog nooit in winkels zien liggen of zo? Nee, ik denk. Ja, maar weet je, ja, ik, weet je, ik denk eigenlijk, geloof ik, ik voor mijn gevoel, ik weet het, ik heb ook nog nooit zo'n ding verkopen. Maar voor mijn gevoel verkopen ze die dan al uh, ergens in mei gaan ze die waarschijnlijk bij de in de praxis en de welkoper en zo verkopen. Is dat zo? Nou, Zo'n gevoel heb ik zomaar dat het een soort um, dat het een seizoensding ik kan, is. Ik kom dat toch wel regelmatig in dat soort winkels, maar ik heb het nog nooit gezien. Anders, uh, anders moet je vlak voor Koninginnedag of zo even kijken? Of uh, vlak voor uh, ja. dat soort... Ja, uh, yeah. ik ga ook mijn best doen, maar ik dacht, misschien is het een leuke vraag. Ja, het is een goede. Ja, ik o, heb er geen idee. En als iemand een antwoord op heeft. Weet jij toevallig, Anita, waar je, waar je een blikje ongezoete gepureerde kastanje kunt kopen? Nee. Oh, nou ja, nou ja ik kan jou ook niet helpen met je vlag. Nee, ja, ik, <lacht> <laughs> ik denk er nu aan, want ik had een recept gevonden... waar een blikje ongezoete gepureerde kastanje in moest. Ik denk, nou, dan loop ik eventjes naar de supermarkt... haal ik een blikje ongezoete gepureerde kastanje. Uh, voor het uh, vlees of zo? Nee, het was, het, uh, het was voor een... Um, uh, chocolade kastanje rol. <laughs> Echt waar. Ja, ik, ik kan er ook niks aan doen. Wie maakt dat? Ik? Nou ja, dus niet, want, want ongezoete, gepureerde kastanje blijkt dus ook een, daarom denk ik eraan, een seizoensding. Aha. Dus dat, dus dat kun je eigenlijk alleen maar krijgen ten, ten tijde van. Als het bijna ja, kerst is. Ja, ja, ja. Nu vind ik als de pepernoot in de winkel ligt kan de ongezoete gepureerde kastanje ook wel weer in de schappen. Maar dat duurt dus nog even. Ja. Goed, de pekennoten we... liggen nu al in de winkel natuurlijk. Precies. Maar goed. Sorry, ja. ik dwaal af naar de kastanjes. Terwijl we natuurlijk... Uh, we moeten ons natuurlijk ja. concentreren op die Nederlandse vlag. Alhoewel, ik liever ja. eerder een kastanje-chocoladerol wil maken... dan dat jij de vlag uit moet hangen. Uh... Ja, dat is af te wachten. <laughs> ja, dat is inderdaad af te wachten. 0801121. Als iemand weet waar Anita de Nederlandse vlag aan kan schaffen. Ik ga mijn best doen, Anita. Oké, okay, dankjewel. Yo, doeg. Doeg. Het pols, nacht uh, halloetje met het. Dag je. Uh, ik, uh, ja, ik heb ik een beetje een rare vraag vind ik zelf. Oh. Maar omdat ik snap het niet. Nee. En dan hebben ze het bij zo'n muziekprogramma hebben ze het over. U, u zingt met zoveel adlips. Oh, heeft u weer de Voice of, of Holland zitten kijken? Wat zegt u? Of u weer de Voice of Holland heeft zitten kijken? Ja, ja, ja en dan zeggen ze, ze dat de hele tijd. Over. En dan denk ik, wat ja. is dat eigenlijk? Ja. Want, terwijl ik iemand bijvoorbeeld heel mooi vind zingen of zo, als leek. Ja, maar die adlips, hè? Ja, maar dan weet ik dus niet wat dat inhoudt. Ja, ik, ik, we weet, we ik weet het dan weer net niet. Want we hebben het er alles over gehad. En ik, ik heb het ook op, uh, op school wel gehad. Maar ik, ik kan me herinneren dat ik vorige keer net niet volledig was. En bovendien kan ik het niet voorzingen. Dus als iemand dat wel kan, 0800-1121. Ja, ja, dat moet lukken. Oh ja, en wat die kastanjepree betreft, ja. ik denk dat je dan bij een natuurwinkel. Nee, heb zijn. ik ook geprobeerd. Die hebben het ook niet. Echt niet gelukt. Nee. En die, zou, die konden het misschien bestellen, maar die belden niet meer terug. Oh, dat is vervelend. Dan moet je misschien naar de uh, natuurwinkel in Nijmegen gaan. Ja, die hebben het... bijzonder veel dingen. Dat is heel sympathiek, Hetty, Maar om nou helemaal naar Nijmegen te rijden... om een chocolade te maken... Dat, is, dat wordt een dure chocolade dan. Ja, ja. ik zou het je graag willen brengen... <laughs> maar dan moet ik dat met een scootmobiel doen. Dat lijkt me een beetje lastig. Dus vanuit Nijmegen met een gepureerde, ongezoete kastanje naar... Uh, ja. Nee, ja, dat, ik dat denk het. dat het wel goed komt. Ik wacht gewoon tot het kerst is. Dan wil iedereen wild met kastanjes eten. En dan uh, kan ik het vast ja, wel krijgen. Ja, en dan lukt het vast wel. Ja, het komt goed hoor, dan Hattie. Dankjewel. Weet nog iemand wil het wel weer. Je weet het niet. Het is, is niet nog het geen zes uur. Ja. Daarom. Ik wens je er veel succes mee. Dankjewel. En ik ben benieuwd uh, wat het antwoord is. Want het erger me dan dat ik niet snap waar we het over Nou, ik vind ik het, wel... het wel eens over dat iemand te ja. veel trilt in zijn stem. Dat snap ik dan. Ja. En dat hoor ik dan ook wel. Ja, nee, ik maar, vind ook ze maar. doen allemaal alsof we dat allemaal weten. Ja, dat vind ik ook. Ja, ja, alsof wij het moeten weten, als okay. 0800 het ware. 0800-1121. En dan wil ik het gewoon weten zelf. Snap ik. Dus ik hoop dat er een antwoordje op komt. Oké, okay, dankjewel Hetty. Ja, jij ook bedankt. Dag. Een prettige nacht. Hetzelfde. Tjus. Dag. Henk uit Rotterdam. Ja, hallo. Uh, over die vlag, Nederlandse vlag, die vind je vaak in uh, havenstadjes. In wat? Uh, om, om havensteden. Of havensteden. De uh, oh. Stadjes waar je een haven hebt, uh, waar je de boot op liggen. Ja. Yeah. Uh, kan ook uh, bij mij in de buurt, Hellenvoetshuis. Heb je vaak ook van die winkels waar je net zo'n vlag kan vinden, omdat die mensen die vaak ook zo'n vlag op een boot willen hebben? Oké, okay, dus een beetje uh, de scheepvaartwinkels. Uh, ja, scheepvaartwinkels, die kan je in de stadjes van Amsterdam en uh, Amsterdam ook wel zeker nog vinden, maar dat ligt vaak toch wel in die buurt, zeg maar. Oké, okay. dus hartstikke dat goed. Maar uh, ik, hoor, uh, ik wil zelf even nou wat zeggen, uh, misschien uh, kent u mijn stem, maar ik ben zeg maar, de aanrichter van iets heel erg schadelijks. Uh, ik heb ooit... Ja, uh, ik weet het Henk, maar we gaan het niet meer over Timo hebben. We missen hem heel erg, maar we gaan het er niet meer over nee, ik hebben. Ik wil daar wel mee. neem Henk, me even Henk, nee, nee, Henk, nee, nee, Henk, nee, Henk ja, nee, het spijt ja, me, maar. ik ga je uitzetten. Want we hebben dit gesprek nu al zo vaak gevoerd, ik heb er geen zin meer in. Dank je wel. Dag Henk. Uh, Sikko, denk ik. Goedenacht. Nee, eerst meneer Goedhart, Goedhart uit Zandvoort. Goedenacht goed uit. Uh, mijn vraag is uh, hoe uh, hooikoorts ontstaat. Oh, maar het is toch ik iets met zelf, pollen. Ik uh, ja. ben zelf daar slachtoffer van, om het maar zo te zeggen. Mm. Ik heb het gekregen uh, ongeveer tien jaar geleden. Ja. Uh, uh, ik wist in eerste instantie niet wat het was. En je spreekt met iemand af om uh, een bepaalde datum naar uh, een bepaalde film te gaan... die op dat moment uh, draait. Nou, afspraak is gemaakt en... Uh, die dag word je dus bevangen door de hooikoorts en je oogleden hangen gewoon aan elkaar en je, kan het, je moet het afbellen. Oh, het, is, het kan echt heel erg zijn, hè? Om uh, op de fiets, uh, ja, je kan je, je, je, kan je, je kan je wel laten brengen door iemand naar de bioscoop. <laughs> maar ja, als je je gezichtsvermogen niet bij een film uh, kan, uh, kan gebruiken, dan uh, wat heet je dan aan een bioscoop? Dan moet ja. je ook de beelden er maar bij denken. Ja, ja. Maar... En uh, ze zeggen na een bepaalde leeftijd dat het weer verdwijnt. En dan denk ik, ja, als het verdwijnt, waarom verschijnt het dan hoeveel waar verschijnt het dan? hoeveel jaar ben je? Ik ben nu uh, bijna veertig. Oké, okay, dus het begon rond je dertigste. Ja, zoiets. En, en, met, en best wel heftig dus. Ja, dat kan je wel zeggen. Uh, ja, je, moet zeggen, je, je oogleden hangen een beetje uh, aan elkaar... Uh, je wimpers. En uh, dan zei ze: Ja, dan moet je het maar uh, doen met lauwe thee. Yeah. En dan uh, ga, je op de, ga je op de bank liggen en dan uh, leg je watjes met, uh, met lauwe thee op je, op je ogen. Nou, je, zoals afgelopen jaar was het dan uh, wat minder heftig. Maar ja, je hebt, je, je hebt jeuk, in de ogen. Uh, uh, ook dat het achter je oogbol jeukt. En je hebt echt van die rode kijkers. Uh, ja, of dat je zwaar heftig verkouden bent. Ja, het is, het is geen pretje, maar je hebt natuurlijk ook nog een heleboel verschillende vormen van uh, hooikoorts. Ja. En, uh, ja. Ben je wel naar de huisarts geweest? Ja, maar die kon me ook niet vertellen waar, uh, waar, die, uh, waar die allergie vandaan kwam. Ah, maar dan ja, kunnen het ja, ze toch het, testen? Het he, ja, ik heb, ik heb erom gevraagd, maar uh, ik heb... Uh, ja, nee, zei ze, dat is, uh, dat is niet nodig. Hier heb je een pilletje en uh, je wordt dan weer uh, richting deur verwezen. En ze zei, uh, als het niet helpt, dan uh, moet je terugkomen. Oh, nou dat is wel heel erg... Uh, maar goed, het helpt dus niet, dus je moet terugkomen. Ja, maar weet dat? Als je uh, je gezichtsvermogen bij je werk nodig hebt... en dat is bij de meeste uh, beroepen, lijkt mij. Ja. Uh, vooral als je op de weg zit uh, en ook nog brildragend bent... dan uh, is het helemaal een ramp. Ja. Want als jij met betraande ogen achter het stuur zit... en je, je, ziet, je ziet wazig en je ziet... Uh, niet wat er voor je of naast je of... Nee, maar, uh, of maar, maar dat bedoel ik dus. Dan moet je dus terug. Want dat hebben ze gezegd. Als het niet helpt, moet je terug. Ja, ja, ja, oké. Okay. Uh, ik, ik ben ook teruggegaan. En oh. ik heb uh, meerdere pilletjes gehad. En ook tenminste de goede. En uh, het is gewoon een uh, constant... Uh, uh, ook papieren zakdoekjes en de hele troep meenemen. Ook, uh, ze hebben tegenwoordig eye conditioners bij, uh, bij de tuinen bijvoorbeeld. Als je, uh, ja, ik weet niet of, je recla of dat reclame uh, nee, hoor. gelijk is, maar ik denk het niet. Uh, het is een uh, niet, op, niet op dieren getest uh, goedje mm. dat je dan op je ogen smeert en dat schijnt toch uh, te helpen. Nou ja, dan, dat zou mooi zijn. Maar je, maar je vraag is dus, want is je vraag nu, wanneer krijg je hooikoorts? Dus dat hele verhaal met pollen en wanneer die dan actief zijn en dat soort dingen. Of waarom het op jouw dertigste is opgedoken? Waarom het op een latere leeftijd nog kan opduiken? Nou, of het, of het normaal is dat het rond die en rond tien ja. leeftijd uh, begint. En uh, wat er eigenlijk de oorzaak van is, dat je dan in één keer wel allergisch voor bepaalde stoffen bent. Ja, nou, dat, uh, dat ga ik voorleggen aan het luisterpubliek van Radio 1. Of, dat heb jij eigenlijk zojuist gedaan. 0800-1121. Het beste ermee, hè? Ja, dank je. Oké, okay, doeg. Dag. Sikko, goeienacht. Het gaat over die kastanjes van jou, hè? Oh, de gepureerde, ongezoete kastanjes? Ja. Vertel. Als jij nou een beetje moeite doet... Nou, hallo, Sikko. Ga je naar Zwolle, dan ga je naar de Chinese toko... Oh. en dan koop je een blikje waterkastanjes. ja. En die pureer je in je foodprocessor. Oh, nee, dit wordt hem niet hoor, Chico. Ah, god. Ten eerste heb ik geen foodprocessor. Heb je geen, uh, geen blender of zo? Nee. Ja, dan houdt het verhaal op. Ja, dan ga je al, hè. Maar hebben, het jullie, is... hebben jullie geen uh, mooie kastanjebomen in, in, in Kampen of Zolle? Jawel, Samen, maar dan moet Samen. ik nog steeds de kastanjes pureren. Ja, nou, en er staat dat... in het recept een blikje gepureerde kastanjes... Nou, staat erin. Die er staat vast wel te koop ergens spel met hij Nog niet, maar in december komen ze weer. Dus dan moet ik nog maar even wachten met mijn chocolade kastanje boomstam. Hey. ding, geval. <laughs> maar leuk geprobeerd, Sico, dankjewel. Even, even iets anders. Hè. Ja. Dat we die cola en die 7-up en en, en, enzovoort enzovoort enzovoort. Ja. Dat is dus het onmogelijke mogelijk maken. Ja. En dat heb je hetzelfde met margarine en halverine. Er zit, zit water in. Oh. Nooit geweten? Nee. Kijk maar op de pak, verpakking staat erin zit, zit water in bij halverine, 50%, 60%. Oh ja, jij weet ook alles, hè? Nou, dankjewel, hoor. Nou, het wordt een compliment. Nee, maar veel. ik heb het ja. met de klas met kinderen uitgeprobeerd. Oh? Dat er water in, in margarine zit in halverine. Dat is, dat is lach. <laughs> ja. Dat ja, is leuk. Is ook leuk. Experimentjes zijn altijd leuk. Ja, ja. goed, maar dan, dan zien ze dat er echt water in zit. Krijg je ruzie. Met wie? Uh. Met de moeders. Oh, want? Want de kinderen willen geen margarine meer op smeren. Ik smerf je oh. water op mijn brood. Nou ja, maar dus, uh, nou ja, goed. Uh, nee, Echt, krijg je ruzie met de moeders. Ze zijn een beetje lastige kinderen. Nee, hoe de kinderen zijn heel, heel normaal. Oh, Ze okay. willen echte boter hebben. Nou, het staat genoteerd. Weer wat geleerd. Dank je wel, Siko. Alsjeblieft. Zo, <laughs> Doeg. Gea, Dijkstra. Ja, hallo. Hallo. Ja. Ha. Ja, met Gea Dijkstra. Hallo. Dag. Zeg het eens. Oh, ik dacht. Oh, ik heb je een antwoord op die vlag. Ja, nou vertel. Nou, uh, die vlag die is rond 30 april. Is die bijna overal te koop? En bij de praxis en bij ja, de thema. Zie je wel? Maar het is rond Koningsdag. Ja, maar dan ben je nog het ruim op tijd. Het is in juni nodig. Ja, nou ja, dat hangt er net vanaf natuurlijk, wanneer de dochter gaat slagen, maar het is ja, in is de... rond juni. Ja, ze heeft nog even, hè? Ja. Goh, het is me nooit opgevallen dat er ergens een stapeltje vlaggen te koop nou, lag. Nou, daar heeft u wel gelijk in, hoor. Dat is niet zo. Maar rond die tijd zijn ze wel te koop, inderdaad. Kijk. Net als wat Astrid zei. Uh, bij de Praxis en bij de Karwei ja. en ook wel bij de HEMA. Ja, oké. Okay. Nou, hartstikke goed. Ja. Ik denk uh, dat ze hem kan vinden nu. Oké, okay, ja. Bedankt, hè. Ja. Kom ik nou in het programma? Nou, ik denk er nog even over na. Oh ja, maar ik wil het wel weten, anders ga ik neerleggen hoor. Want ik. Uh... Nou, even denken. Ja, want op zich vertelt u het wel goed. Maar um, ja, ja, ja, ja. Um... Ach, ik, ik zeg het al tegen. Ik zeg. Die nacht van ja. donderdag op vrijdag ja. is de enige nacht. Dat ik geen slaaptablet in neem. Ach. Want mijn man is nog niet zo lang geleden overleden. Dat ik geen slaaptablet in neem. Oh, maar, maar wacht even hoor, want u vertelt allemaal dingen... die u misschien niet op de radio wilt vertellen. En u bent al lang al op de radio. Wat zegt u? Dat u op de radio bent. Ben ik nu al op de radio? <laughs> ja, het voelt heel normaal, hè? Ja... Nou ja, ik luister altijd naar de programma, maar dat mag ze wel weten. Ik heb ze wel meer aan de telefoon. Ik heb oh. ze wel gemaild en ik weet al niet wat. Nou, dan vertel ik dat wel even. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Goeienacht, hè. Dus dan ga ik nu slapen? Ja, gewoon lekker gaan slapen. Oké. Okay. Ja, dag hè. Doe ze de groeten maar, hè. Oké, okay, bedankt. Dag. Dag. Ach, helemaal teleurgesteld. 0800 1121 als je op de radio wil. I know you think that I shouldn't still love you, I'll tell you that. But if I didn't say it, well I'd still have felt it. Where's the sense in that? Try. en White Flag 0800-1211. Therese, goeienacht. Ja, luister eens, ik wil... Oh, ja. ik, ik, ik ben blij dat ik wakker ben... Oh. en ik vind het heel leuk om naar jullie programma te luisteren... en zelf ben ik inmiddels 85. Ja. Ik heb zes gezonde, getrouwde kinderen. Ja. Ik heb zestien kleinkinderen. En ik leef heel simpel... Ik ben gelukkig financieel onafhankelijk. Maar ik ben zo ontzaglijk tevreden. En dat komt alleen omdat ik probeer altijd positief te denken. Ja. En ik probeer ook altijd mensen te helpen. En ik doe eigenlijk, ja... Ik heb goede huishoudelijke hulp. Die heb ik ook al 40 jaar. Ja. Als ze komt, dan zegt ze altijd... Oh, dan ben ik weer blij dat het maandag is. Ja. En dat komt eigenlijk alleen omdat ik ben nummer 10 uit een gezin van elf. Ja. We hebben de oorlog meegemaakt. Mijn moeder heeft eigenlijk de hele oorlog gehuild. Omdat oh. er een zoon in het concentratiekamp gezeten heeft. Ach, ja. In, uh, in Auschwitz. En die heeft heel veel meegemaakt. We hebben iedere avond de rozenkrans gebeden. En mijn moeder bleef maar positief. Ze zegt, ik weet zeker dat Chris weer terugkomt. En dat is ook gebeurd. Chris Ha? Huh? ja. Vertel het eens. Nou, ik vroeg me heel even af, want uh, straks om zes uur... dan begint het Radio 1 Journaal. Uh, moet, ja? ik, moet ik even zeggen dat het wat later wordt? En hoezo? Nou, omdat u heel veel te vertellen heeft, heb ik het idee. En vind je dat leuk? Nou, jawel, maar in principe is dit een programma... dat een beetje draait om vragen en antwoorden. Nee, moet je eens luisteren. Ik, ja, ik, ik luister. Ik wil nooit jou, jullie in de weg zitten. Nee. Ik, ik kan alleen maar heel, heel dankbaar zijn. En ik vind het ook leuk, ik ben altijd blij als ik wakker word... dat ik even jullie je zet eraan kan zetten. Nou ja, maar wij zijn ook blij dat u dat doet... Juist. Ja. Maar ik, ik vind dat jullie heel goed werk doen. En ik vind het ook altijd zo leuk... als je probeert dat mensen altijd positief denken. Ja. Want iedereen heeft wel iets... waar die een beetje blij om kan zijn. Is ook zo. Tenminste, nou, de meeste het. wel. Ja. Als je terugkijkt wel, er zijn allemaal... Het feit dat je gezond bent, het feit dat je in een land bent... als je ziek bent, he, dan krijg je iets tegen de pijn. Ja. He, dat, je, dat we in dit land geboren zijn, dat is al iets wat bijzonder is. Nou, is ook zo, Trace. Ja. ja, dat is gewoon dat, dat is eigenlijk de hele wereld crepeert. en wij zijn proberen dan zelfs nog wel eens chagrijnig te zijn. Ja, terwijl we gewoon eten hebben en onderdak... En de zon schijnt voor iedereen. Nou, niet altijd, maar wel vaak. Nou, als er buiten lekker weer is, is voor iedereen lekker dat weer. Dat is waar, maar op dit moment is het nacht, hè, Therese? Ja, nee, ja. natuurlijk niet. Nee, nou zeg je. Maar ja. nee, ik vind het fijn dat jullie dat goede werk doen. Nou, ik, ik dank je hartelijk. En veel geluk voor jullie, hè? Hetzelfde. Nou. Nog meer positiviteit, Therese. Hé, hey, wat heerlijk. Ja, dan kan ook gewoon even melden dat je gewoon ronduit gelukkig bent... Die Je komt stil in het donker, legt dwingend zacht jouw hand op mijn willen en op mijn denken. Jij benevelt mijn verstand. Je maakt me blind terwijl ik zie en je doet me dikwijls pijn, maar ik lach en het is van vreugde, ook al kan ze bitter zijn. Je zingt voor heel de wereld, voor iedereen hetzelfde lied. En je ruilt een uur of wat geluk voor vaak veel te veel verdriet. Maar zonder jou kan ik niet leven, want ik proef de passie nog. Je begeert en wordt begeerd, maar ik weet... Jij wint het toch, mijn trais? Jij bent het.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 Van Hans de Boy aan Trace. Hoppakee, ik kan gewoon even tussendoor. 0800 1121 is het nummer dat je kunt bellen als je ooit een positieve ervaring had met Astro TV wordt niet heel hard opgebeld, moet ik zeggen. Of als je Joop kunt vertellen waarom woningbouwverenigingen niet zonnecellen op alle daken zetten, want dat heeft meer rendement dan het geld ergens parkeren. Uh, Harry wil weten of er nog wel eens bier met bruine suiker wordt warm gemaakt om te helpen tegen een verkoudheid en Alberto. Prachtige vraag, Alberto. Hoe krijgt de Chinees die enorme hoeveelheid Bami in het kleine witte plastic bakje. 0800-1121... als je daar een antwoord op kunt geven. Jan de Groot wil weten van wie het geld eigenlijk is... dat zich in de pensioenfondsen bevindt. En even kijken. Hetty wil weten wat AdLibs zijn. 0800-1121. En meneer Goedhart wil weten hoe het kan... dat hij op z'n dertigste opeens last kreeg van een hooikorts 0800-1121. Willem de een goedenacht. Ja, goeienacht, uh, nachtzuster. Zeg het eens. Uh, ik denk dat uh, de Chinees uh, die Bami <laughs> uh, in, uh, in het doosje krijgt als die koud is. En dat ze hem uh, opwarmen in een magnetronhoven. Ja. Uh, tenminste, dat uh, denk ik. Ja. Uh, maar uh, daar belde ik niet voor. Ik belde voor die vlag... Uh, ik denk dat je hem uh, buiten uh, het uh, seizoen, dus uh, buiten dat hij bij de, bij de Gamma te koop is en dergelijke zaken, dat je hem uh, kan, kunt kopen bij uh, feestartikelenwinkels. Oh ja, en, ook nog eens een keer, ja. Ja, en uh, feestartikelenwinkels en anders uh, bij uh, ijzerhandelaren. Want daar vind je vaak de meest vreemde, vreemde artikelen, wat je niet verwacht, Is gewoon een ijzerzaak. Wat vind je daar dan nog meer, wat je niet verwacht? Nou ja, de, ik ben er ook al zo geweest, gewoon artikelen je, die je niet verwacht, maar bij, bij kleine ijzerzaken, kleine ijzerhandelaren, dus niet te niet, niet, niet gamma en zo. Dat is een beetje oh. tegenstrijdig eigenlijk, want hoe kleiner de zaak, hoe minder artikelen. Ja, ja. ja. Denkt, ja. Goed. En, en, en ze hebben er een goede, een goede service. Nou, dat hangt natuurlijk volledig van de kleine ijzerzaak af. Ja, ja dat is ook zo. Maar ja, dat is mijn, mijn ervaring. Ik... Uh... Ik kom ook wel eens in, in het oosten van het land, uh, kom ik ook wel eens bij ijzerzaken. En uh, nou, daar hebben ze ook uh, goede servers. Ja. Zeg, zeggen ze gewoon van nou, uh, dat artikel zou ik niet kopen, want uh, die, die is gewoon van wat mindere kwaliteit. <hijs> en daarom zijn het ook kleine ijzerzaken, want als ze dat gewoon zouden verkopen, zouden ze uitgegroeid zijn tot een keten van grote ijzerzaken. Ja, ja, inderdaad. Ja. En wat, wat betreft uh, dat, uh, die zonnepanelen, ja. ik denk dat dat, dat uh, niet gedaan wordt... omdat uh, de stroom die daar uh, vanaf komt, uh, die gaat naar de bewoners. En niet naar uh, de, uh, de... God, hoe heet dat? Uh, nou, de woningbouwvereniging. Nou, ja, de woningbouwverenigingen. Daar da, da gaat het niet naartoe. Het gaat, naar de, het gaat direct naar de, naar, de, naar de stroomkasten van de bewoners. Of de be be bewoners die het, die het op het dak uh, laten zetten. Hmm. Maar ja, dan, dan zouden, dan zouden die, die bewoners dus... Uh, uh, als, het een, ...als het een rijtje huis is, misschien een afspraak kunnen maken met de woningbouwvereniging. Ja, maar ja, die heeft er dan inderdaad niks aan. Goh, nou, nee, daar dus zit jij er even er op te letten, Willem. Die heeft er, die heeft er dan inderdaad uh, niks aan, maar ja, er gaat dan wel een, uh, een gedeelte van de, van de stroom af. Ja, het is wel goed voor, uh, zeg maar, het milieu. Dankjewel, Willem. Ja, graag gedaan. Goeienacht. Goeienacht. Hé, hey, Tom Koenders, daar was je weer. Ja, zeker, daar ben ik weer. Zeg het eens. Goeie Astrid. Oh, wat Goeie Is, jouw... Ja, het heeft niks met het programma te maken, maar oh. ik vond het wel heel lief wat je deed. Echt. Ik weet niet meer wat ik deed. Wat deed ik wanneer? Ja, het draaide een leuk plaatje voor oh, om het Ja. te maken. Daar nou ja. vond ik lief van je. Ja. Maar ik bel over de pensioenen. Ja. Eh... Um, um, uh, wij sparen zelf voor ons pensioen, ja. maar de staat legt daar ongeveer een derde van bij. Ja. Dus van wie is het? ons pensioen? Ons pensioen is om te beginnen van ons en gedeeltelijk van de staat. Er heeft Wim, Koppen, uh, Wim Kok destijds prachtig misbruik van gemaakt door ja. het gigantisch af te romen. Ja. Daardoor hebben wij problemen met de pensioenen nu. Nou ja, nou, dat is, ik hoorde dat bij Casa Luna dat hele verhaal... dat dat allemaal best wel meevalt omdat de vergrijzing afneemt in de toekomst... en er dus op een gegeven moment weer pensioen... Als we, dan hebben we het over 2050, maar dan blijft er opeens pensioen over. Nou, dus dat kunnen we best mee opmaken, is... Is, hoorde ik. Sorry, laatst verstand ik niet. Nou, dat je, we pardon? het nu mooi in de economie kunnen pompen... hoorde ik bij Casaluna iemand vertellen. Ja, dus waarom zouden wij ons pensioen in de economie pompen? Hallo, daar is pensioen niet voor bedoeld... Pensioen is ervoor bedoeld. Jij spaart geld voor je ja. oude dag. Ja. En daar kun je dan van leven. Ja. Mijn vader heeft uh, gigantisch geld gespaard... maar hij had ook nooit gedacht dat hij ouder dan 80 zou worden. Hij is inmiddels 93. En zijn spaarcentjes zijn een beetje op. Dus hij moet het echt met zijn pensioen en ja, nee, mee maar, doen. maar we zeggen ook niet dat alle pensioen opgemaakt moet worden. Maar er is nu genoeg. En... De, de, de, de, niet dat, alles dat, dat... is nu nog nodig en ondertussen heeft de economie een impuls. Ik zit nu degene na te praten die dat vertelde bij Casaloune, want ik heb er geen verstand van natuurlijk. Maar nu oh, heeft de economie... Hallo. Dus is die, Hallo? die over Hallo? Jouw, ja. jouw spaargeld? Nou, dat was dus precies de vraag. Van wie is het eigenlijk? Maar, de, maar, maar die over een derde... die derde van ons en ja. een derde van de staat. Maar kunnen jij... we de... Kunnen wij we niet. Voor je pensioen. Kun... Kun... Sorry hoor, ik, Kun... ik loop maar even door. Want ja, dat is belangrijk. We een heen-en-weer gesprek. Ja, dat zou vervelend uh, zijn. Wij sparen voor ons pensioen. Ja. Tweederde, een derde legt de staat bij. Ja. En nu jij weer. Nou, die een, derde, die een derde, kunnen we daar dan niet een klein beetje van gebruiken. om dat enorme tekort dat we hebben met z'n allen uh, uh, een beetje op te daar lossen? Daar geef ik jou gelijk in. Ja, ik niet. Ik, ik praat gewoon iemand na bij Carcelona. Ik, ik, ik heb er geen zicht op, op het totale financiële plaatje van Nederland. Nee, nou kijk, de vraag is natuurlijk ook... als ik twee derde spaar, dan ja. moet er ook ergens een rente vandaan komen. Want ja. dat doet sparen, ja. toch? Ja. En uh, daar kan een derde van de overheid bij zitten. Ik vind dat de rente mogen afromen. Of het een derde van de staat. Geef ik dat even door. Ja? Ja. Oké. Dankjewel. Nee, wacht, er is nog niet klaar met je. Oh. Er zijn nog meer mensen die wat willen zeggen. ik probeer te bellen... vroeger kreeg je of een in ingesprekstoom... of heel lang niks... en dan was het afgelopen. Tegenwoordig hoor je... ja Is dat een nieuwe toon voor in gesprek Of betekent dat van blijf hangen... en we schakelen je toch door? Het ja, betekent blijf hangen. Er is een kans dat je nog in de... Nee, wacht even hoor. Ik pak even de telefoon erbij. De telefoon zit achter mijn computer hier. Want het is <tie> namelijk niet de bedoeling dat ik daar zelf aan zit. <tie> ik <Nee>. ken techniek. <tie> even kijken hoor. Zo, hier. Dan moet ik even... Zit uh, even, even voor mij. Want ik hoor uh, uh, je drie keer. Ja, sorry hoor, ton. En ik heb echt met al mijn telefoons en alle. en, ton, radio's en alles aan. Ton, uit. hou nou gewoon. Heb, of sorry, ik moet zeggen, kun je misschien heel even stil zijn? Wel, oh zit, hier op A, zit Ton op A of op B? Nee. Dit, is, dit is even deskundig gepraat. Even kijken. 0800 1121. Zet ik je naar B? Zo. Oh. Zet de verkeerde. Nou hoor oh. ik. Dat is raar. Ik heb een respect. Ik hoor jou toch. Wat raar. Dat is wel knap, hè? Nee, maar dat is. Oh, ze hebben zelfs hier de knopjes verwijderd waarmee ik op kan hangen. Dat is heel verstandig. Heeft iemand met, echt, er zit ook een technicus nu te lachen. Zo van, ja, dat knopje heb ik eraf gehaald toen ik wist dat je kwam. Ja. Goed, maar um, uh, ik heb geen idee. Kun je nog één keer die, uh, die keystone nadoen? Nou, nee, de keystone heb ik het niet oh, over. Oh, sorry, nee, het toontje wat je hoort. Ja, je belt, ja. tussen, tussen. En dat hoor ik geloof ik drie keer en dan wordt het stil. ja. Ja, dan hang ik maar op en dan ga ik maar weer opnieuw proberen. Oh, dat is raar. Tudududu. Maar ik vraag me af. En dat, is, dat is echt geen ingesprekstoon. Nee, dat is, ik denk dat de dat speciale... U belt een radioprogramma en er zijn nog twaalf wachtende voor uw toon is. Geen idee. Ja. Maar oké. Okay, ik ook niet, man. Als je daar een het... antwoord op weet. Ja. Ik vind het een leuke vraag. Ik hoop oh. jij ook. 0800 1121. En als het nou niet lukt om te telefoneren. en je hebt echt ergens verstand van. en een goed antwoord. stuur dan even een mailtje met je nummer erin. en dan bellen we je gewoon terug. Dat is wel zo makkelijk. Dankjewel, je wel, Tom. Dat zou ik ook vinden. Ja, precies. Doch Tom. Maar mijn nummer heb je al. want ik heb je al heel vaak gemaild. Ja, dan gaat een soort uh, rood vlaggetje. Ja, klopt. Dag, Tom. Hey, dag. en bedankt voor je programma. Ja, graag gedaan. Dag. Dag. Dag. Meneer van Leeuwen. Ja. Hallo, goeiemorgen. Hallo. Dag. Mijn, mijn vraag aan u is... Uh, als je nou zo'n prijs van 25.000 euro wint... Daar komen ze dat bij je brengen, dat is wel prettig. Ja. Maar dan hou je ongeveer belastingvrij, zo ik zo genomen, 18.000 euro over. Ja, minder nog, geloof ik. Ja. Ja, maar ik zeg ook heel heel gerekend hoor. Ja. Maar nou is mijn vraag hoe, hoe gaat dat nu verder? Het is namelijk zo dat is meer als een, salar, een jaar salaris, jaar van een AOW'er of of iemand. Nou heb ik een kennis die heeft dus AOW zorgtoeslag huurtoeslag. Ja. En als die nou zo'n prijs zou winnen, ja. wordt dat opgeteld raakt hij dan zijn huurtoeslag kwijt, want dan komt hij boven die grens, raakt hij zijn zorgtoeslag kwijt. Ja, daar ga je, ja. Dat, dat is iets waarvan... Daar praat ik dan vaak over met hem. En Ik zeg, ik weet het ook niet. Ik zeg, maar misschien weet die aardige mevrouw van Radio 1 wel een oplossing. Nou ja, ik niet. Ik weet nooit wat. Maar ja, er zijn een hoop mensen die naar me luisteren. En op dit ja. moment ook naar u luisteren. En die, uh, die het dan maar misschien ik, weten, ja. Ik, ik, maar, begrijp de, ik begrijp de vraag. Nou, het is, ik moet zeggen, ik begrijp niet veel. Dat is, dat is u terecht opgevallen. Maar deze begrijp ik nog wel, ja. Het is ja. niet zo ingewikkeld, is het niet. Nee, maar, maar dat is als die mensen dus dan, eh, dat er bij de salaris in, de jaarsalaris bijgerekend wordt. Ja. Ja, dan vallen ze natuurlijk voor de belasting in misschien een andere klasse. Maar het gaat hoofdzakelijk, blijft die zorgtoeslag en die huurtoeslag bestaan voor hem. Dat jaar. Ja. Nee, maar ik. Uh, wat ik me een beetje afga het, het is. Ik dacht eerst van ja, we kunnen ons wel met z'n allen gaan, uh, gaan druk maken wat er gebeurt als. We, um, als, als, we, als we de loterij winnen, die kans is zo klein, maar ja, stel je voor ja, ja, dat het hij, gebeurt. Uh, hij zit daar natuurlijk nog wel steeds op te hopen. daar gaat het niet om. Maar ja, wat zijn de consequenties dan? Want als je dan, uh, als die centen danop zijn, hoe lang gaat dat duren? Dan krijg je heel die opnieuw die aanvragen natuurlijk van alles ja. weer. Maar ja, aan de andere kant, als je 25.000 euro in de loterij uh, wint... dan heb je natuurlijk geen uh, zorgtoeslag nodig en uh, huurtoeslag. Ja, dat is dus juist de vraag. Houden ze daar rekening mee? Dus je, je raakt dat gewoon kwijt dan natuurlijk. Dan blijft er eigenlijk van die centen niet zo gek veel meer over. Nee, nee, nee, nee. Ja, ja maar ja... Ja, ja, ja. Ik zit, ik zit heel even over na te denken. Want als je namelijk als je uh, huurtoeslag krijgt, dan krijg je dat omdat je dat nodig hebt. Omdat je het zelf niet op kunt brengen. Ja, ja. In principe. Ik, ik, ik, ik begrijp wel hoe dat ook in elkaar zit. Ja. Maar zijn probleem is dus eigenlijk dat hij zegt van ja, luister, dan zou ik dadelijk zo'n prijs gewonnen hebben. Het is hartstikke leuk, maar ik raak het aan die andere kant natuurlijk weer kwijt. Ja. ja, dan heb je er eigenlijk niks aan. Dus dan weet je bij voorbaat vast bij welk bedrag je wel... en bij welk bedrag je niet blij moet zijn. Ja, begrijp u? Het is, het is gewoon een kwestie van... Uh, heeft het dan wel zin om met zo'n loterij mee te doen? <laughs> nou ja, ik denk dat het sowieso geen zin heeft om mee te doen. Nee, omdat de kans toch wel heel vrij klein is. Maar het is misschien toch wel handig om de vastrekening mee te houden... Wat, bij welk bedrag het zinnig wordt om mee te doen. Ja, maar weet ik, als dat bedrag dan op is... ik weet ook niet hoe ze berekenen hoe lang je ermee moet doen en alles en zo. Maar, nee. ja, dan krijg je die hele ontslomp van aanvragen en alles weer. Ja, dan moet je weer helemaal opnieuw beginnen... met zorgtoeslag en huurtoeslag aanvragen. Ja, misschien dat je dan ja. nog wel minder goed uitkomt... omdat de regels inmiddels veranderd zijn. Ja, ik, uh, ja, dat is het probleem waar hij eigenlijk mee zit. Ik zie, hoor, ik ga het eens een keer proberen of ik er doorheen kom. Ja. En, uh, het, is, het is vanavond waarachtig gelukt. Ja, het is ongelooflijk. Het is eigenlijk een lot uit de loterij. Ja, ja. <laughs> ik ben benieuwd of iemand het antwoord weet, meneer Van Leeuwen. Ik ga mijn best doen. Fijn. Ik dank u hartelijk, hoor. Hetzelfde. Goeienacht. Dag. Man. Dag. Aleida. Ja, daar ben ik weer. Hallo. Je gooit me er niet af, hè? Nou, deed ik dat? Ja, je was met de telefoon het te spelen met Tom. En toen gooi ik je eraf, ja? Ja, ik zat vier uur aan de lijn. Oh, wat erg. Het is wel knap op zich, want het hele knopje is weg. En toch lukt het wel om iemand op te hangen. Sorry. Ja, ja. nou, ik kan hem zeggen, dat is een hefenscheidige KPN-toestel. Dan moet hij het dagnummer bellen. Wat? Hefenscheidige KPN-toestel. Ja. Dan hoor je dat geluid. Oh. Ik heb namelijk een KPN. Ik bel het dagnummer. Het dag? Kom door. Dat is 0801101. Ja? Oh ja, mogen mensen met KPN mogen dat wel bellen. 0801101. Waarom krijg je dat geluid? Het begint nu wel, onze telefoon begint nu te roken, Alida. Goed zo. Ja, heel goed. Nee, en dus als je, als je KPN hebt... dan kan het zijn dat je inderdaad bij uh, ingesprek... gesprek tudutu, tudut, tudut, tudut, tudut, tudut, ja. krijgt. Oké, okay. ja. Nou weer wat geleerd. En dan heb, en dan heb ik voor die meneer... een zijn hoorkoorts. Ja. Dat kan op alle jaren komen. Ik was vijf jaar toe het kreeg. Oh. En toen was het zes jaar over. En toen heb ik het weer... achttien jaar gehad... Het kan zo weggaan en het kan zo weer komen. Het oh. ligt helemaal aan je hele gestel op dat moment. Het ligt aan je hele gestel? Ja, en die meneer die heeft de ogen dicht zitten, geen, geen koude thee, moet je gewoon even bleptasol halen. Wat halen? Bleptasol. Oké. Okay. Want, want hij heeft gewoon bleptaritis. Heeft hij bleptaritis? Ja, zo heet dat. Het klinkt een oh, okay. beetje als aanstellerietes, maar dat is een heel andere iets. Nee, nee, nee, dus, nee dat, daar kan je geen grapjes over maken. Dat is heel ernstig en pijnlijk. Oh, oké. Okay. Nou, dan is die gewaarschuwd. Ik, ik, ik heb het namelijk zelf ook. En dan oh. moet je eventjes naar de drooggeest gaan... Ja. Ja, ja, maar Aleida, ik vind, het, ik, ik vind het heel lief van je... maar ik ga nooit in dit programma mensen adviseren... om een bepaald geneesmiddel te halen. Want wat nou als ze gewoon net iets anders hebben... en die meneer allergisch is voor bleptamalitis? Ja, dus... Dat kan die vragen bij de... de ja, precies. Even bij goed overleggen. Geen medische, ik geef geen medische adviezen... ondanks het feit dat ik dus... Uh, een geheel misleidend nachtzuster word genoemd. En nou, dat is niet waar. Oh. En dan heb ik nog eens je meneer met z'n ja. 25.000 euro. Ja. Als hij een AOW heeft, ja. dan kan hij alles vergeten. Dan kan hij alles opnieuw aanvragen. Want okay. het gaat namelijk via de belastingen. Wordt het aangevraagd hoeveel ons ingekomen is. En daar wordt de toeslag uitgestrekteerd. Oké. Okay. En een vlaggenstok en een vlag kan je het hele jaar door kopen. Zodra er uh, voetballen is, schaatsen is. Dan liggen die dingen overal, in supermarkten en bouwmarkten. Hartstikke goed, Alida. Dankjewel. je wel. En nog slapen. Ja, dan hang ik je op, oké? Okay? ben ik heel goed in. Hey, Doeg. Hoi, Jan, goeienacht. Jan uit Eindhoven, hallo. Ja, hier ben ik. Dag, Jan. Uh, er is juist onjuist antwoord gegeven over die pensioenvraag. Wie is de oh. eigenaar van de pensioengelden? Oké, okay, vertel. Dat is niemand anders dan de werknemer of de arbeider of hoe je het ook noemen wilt. Want de arbeider gaat met zijn werknemer een overeenkomst aan. Ja. Hij levert arbeid. En daarvoor krijgt hij een loon of een salaris in de eerste plaats. Daarnaast krijgt hij nog dikwijls andere dingen als hij dat heeft afgesproken. Eén van die dingen is onder andere een recht op pensioen. En hij betaalt daar een deel van de premie zelf van, rechtstreeks, mm -hmm. door inhouding op zijn loon. Een ander deel doet de werkgever daarbij voegen, maar ook dat is een vorm van loon. Ja. En dus de enige eigenaars zijn de mensen die de arbeid als tegenprestatie hebben geleverd. voor alle dingen die zij afgesproken hebben bij hun arbeidsovereenkomst. En dat is dus, de, dus zijn zij de enige eigenaar. Een foute opvatting. En die meneer die zojuist iets daarover zei: zij een derde betaalt de werknemer zelf, en de rest de staat erg En dus die meneer Kok. die heeft niet. van. Uh, het, het, het, het eigendom van de staat teruggenomen. uit de pensioenfonds. Nee, die heeft gewoon gestolen. van het, datgene wat de mm -hmm. arbeiders verdiend hebben. en in een fonds hebben gestort. Ik vind ook. dat daarom alleen al. de enige bestuurders van een pensioenfonds. De werknemer of de arbeider zou moeten zijn. En uh, dan moet je niet zeggen, die zijn daar dikwijls niet toe bekwaam. Dat zijn ze wel. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Wil je maar geen woorden in de mond leggen waar ik bij zit? Nee, nee, maar dat beweer ik ook niet. Oh dus dat zou ik niet moeten zeggen, ja? Nee, dat dat beweer ik ook helemaal niet. Nee. Alleen uh, de arbeiders kunnen gezamenlijk een, een beheerder aanstellen die dat voor hun beheert. Nu zijn de hebben de arbeiders in een pensioenfonds het minste te vertellen, hebben dus in die colleges slechts enkele of geen zetels. De zetels worden ingenomen door werkgevers en door uh, ja, andere uh, personen uit, uh, de, uit, uh, uit de samenleving, terwijl de arbeider en zeker de gepensioneerden zelf, en dat zijn de eigenaren van het pensioenfonds, die hebben daar weinig te vertellen. Het is loon en niets anders. Dankjewel. je Jan. Dat wilde ik een keer Want ja. vind, en dat zijn dikwijls hele verkeerde ja. opvattingen. Ja. Duidelijk. Het, het is een, een loon. Jan. Jan, Jan het is, ik denk echt dat het nu duidelijk is. Oké. Okay. Dankjewel. Dan <laughs> Dag. Jeffrey uit Amsterdam. Goeienacht. Hey, goedemorgen als het Jeffrey Amsterdam. Je wil even reageren op die man van, ja, de, van de Maar Jeffrey, geld. dan moet je wel even, want je hebt net het hele verhaal van Jan ook meegekregen. Mm -hmm. Dat we niet, want jij weet altijd alles van geld en zo, dus jij belt waarschijnlijk ook over het pensioen. Nee, nee, ik bel over die loterij, dus de oh, 20.0 okay. euro. Super. Want in principe, als je vermogen hebt van minder dan 21.000 geldt niet als vermogen. Maar als je meer dan 21.000, ja. dan kan de consequentie hebben voor de belastingaangifte of voor de huurtoeslag. Maar zorgtoeslag is weer anders. Zorgtoeslag is een compensatie voor de hogere zorgkosten en de premies. Oh. Dus die uh, zorgtoeslag is inkomensafhankelijk. Maar huurtoeslag is dus afhankelijk voor huur, wat je betaalt voor je woning, je inkomen en je eventueel vermogen en waardevolle spullen. Oh. Dat wordt meegekend bij het huurtoeslag. Dus als je maar een 500.000 euro krijgt, is kan de kans voor dat je een vriend deel van zijn de huurtoeslag zou moeten inleveren. En dan is hij dus gewaarschuwd dat hij dat beter niet kan doen. Dus als hij iets wint bij de loterij, dan moet, kan hij het beste onder de 21.000 euro blijven. Dat heeft, dat heeft goed gevoerd. Als je minder hebt dan 21.000 euro, dan hoef je geen rente aangifte Kijk. bij de belastingaangifte. Oh. Als je meer hebt, dan moet je ook een rendement opgeven. Want een belastingambtenaar rekent 4% rente, terwijl de rente minder is dan 1%. Dus die manier je een beetje belasten door de Nederlandse staat. Kijk, is meneer van Leeuwen mooi gewaarschuwd. Dankjewel, Jeffrey. Succes met het programma. En bedankt voor alles. Doei, ja, bedankt. Dag. Peter Dag. van Houten. Ja, hij gaf eigenlijk... Uh, want ik belde precies voor hetzelfde. Kijk, ja. Uh, en hij gaf eigenlijk al uh, het antwoord. Het is, het is eigenlijk heel simpel. Als je een uh, prijs in de loterij wint... dan betaal je daar je uh, belasting over. Ja, uh, ja. Dat is kansspelbelasting en dat is iets anders dan loonbelasting. Ja. Dus, en, en de belasting heeft in feite maar één keer recht op. Uh, de belastingdienst heeft in feite maar één keer recht op belasting. Met andere woorden, als die uh, als die miljoen zou verdienen uh, zou winnen, dan, uh, dan betaal je daar die kansspelbelasting uh, over. En dan ben je 25% of meer kwijt. Ja. Dan heb je dus 750.000 euro heb je in je portemonnee zitten. Ja. Dat is dus vermogen. Ja. En over je vermogen betaal je vermogensrondementsheffing. Ja. En dat is, dat is dat bekende box 3 verhaal. En oh. het, het loon is box 1. Het klinkt, allemaal, het klinkt allemaal alsof het helemaal niet loont om de loterij te winnen. Jawel, oh. juist wel. Oh, toch. Ja, ja natuurlijk. Want uh, uh, uh, uh, je moet gewoon opmaken. Oh dat ja, en heel snel. Het, ja. Gewoon opmaken in dat jaar. Oh, dat is slim. Nee. Gewoon meteen na ontvangst meteen opmaken. Uh, ja, en, natuurlijk joh. En dan Gewoon aan iets opmaken. wat niet in waarde stijgt, want dan moet je daar weer nee, belasting want de, over. de, de belastingdienst kijkt altijd naar één uh, een, een moment en dat is in feite 1 januari altijd. Oké, okay, dus voor 1 januari opmaken, dat zijn nog eens wijze. Dus als je in de loop van het jaar wat wint en, <laughs> nee. en, en zoals die meneer al zei, als het onder de, onder de ik weet de bedrag niet precies, maar rond de 21.000 ja. euro is, dan hoef je daar, dat is geen vermogen. Dus altijd hebt... een, een lot kopen op 2 januari. Dan heb je nog een jaar om het op te maken. Ik ben no, nu helemaal Hoe weet je dit allemaal, Peter van Houten? Uh, nou ja, het is een beetje mijn vak. Oh. Je, lot Loterij-administratie. Het is, het is altijd heel, heel lastig. Uh, uh, uh, het wordt altijd heel erg ingewikkeld gemaakt. Uh, uh, je betaalt belasting en daarmee is de zaak afgedaan. Oké, okay, maar Peter, en... we gaan naar het nieuws, maar dankjewel voor je bijdrage. Goed zo. Oké, okay, fijne avond. Dag. Nachtzuster. Een programma van Max.